Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 10, opgenomen op 1 november 2011. Hoi, leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets nummer 10. Dubbele cijfers. We zijn helemaal uh, gearriveerd nu natuurlijk met tien afleveringen. Ik ben weer met mijn beste vriend Martijn verbonden via de Skype. Goedemiddag, goedemorgen. Hoor je maar goed Martijn? Ik hoor jou helemaal goed. Ja, want uh, mijn MacBook ligt thuis en ik niet. Dus ik ben eventjes nu via de iPad uh, met, via Skype met jou verbonden. En uh, dat is dan ook het enige bijzondere wat we aan onze tiende aflevering doen. Ja, we Als... noemen het geen, geen, geen Alpha meer hè? Oh ja, ja, we, ja, we noemen het nu beta, oké? Okay? Ja. Bij, bij 100 gaan we launchen we gewoon, oké? Okay? Ja, of bij precies. 50 of zo. Ja. Oké, okay, nou, ja. Maar uh, hoe klinkt dit? Want dit is dus via iPad en Skype. Nou, het klinkt nou, natuurlijk niet zo als als je een professionele microfoon voor je neus hebt staan. Maar het klinkt uh, uh, verbazingwekkend goed. Ja, ik gebruik wel een uh, Sennheiser oordopjes, hè? Ja, maar zit er ook een microfoontje aan? Daar zit er een microfoontje aan, inderdaad. Okay, nou, dat zou nog... Uh... Ja, ik denk dat het een iets te groot risico is om nu dat ding eruit te trekken en, eh, en te kijken wat het verschil is. Al, al wat kan er gebeuren, toch? Of niet? Ja, what the fuck. Ik, ik ga het gewoon proberen, wacht. Uh, even kijken, ik ga het openen eerst even Skype, want ik zit in de browser. Oké, okay, ik trek dan nu eventjes. Je zijn er nu uit, hoor je me nog? Ja, nou hoor ik je alsof je inderdaad in, uh, op het toilet zit. Martijn? Ja, hallo. Ja, je doei. Niet meer, of wel? Ja, ik hoorde jou wel, maar jij hoort mij niet, want ik gaat waarschijnlijk nog uh, ergens fout. Aha, maar uh, dit is beter denk ik toch? Dit is veel beter. Oké, okay. hoe uh, staat het leven? Het leven staat hier goed, het is, weer, uh, het is net zo koud bijna als in Nederland, Nou ja, het zal iets warm zijn. Maar uh, ja, weer een normale gang van zaken, ik heb weer het Nederlandse gevoel een beetje. Oké, okay, maar niet zoveel sneeuw als in Amerika. <laughs> nee, ik heb nog geen sneeuw gezien, ik zie meer regen dan sneeuw. <laughs> Oké, okay. oh wacht eens eventjes, daar dacht ik nog van de week aan jou. Er waren allemaal overstromingen en zo in ja, Italië. Ja, ik had het ook gezien. Ik heb uh, helemaal niks van meegerekend. Toen zag ik van de week en ik voorbij komen, maar ik heb er hier ook niks van gezien. Het is, okay, dus het is het ge geregend, niet maar ik zit aan het strand, dus het zal hier ook niet heel snel uh, helemaal overstromen. Tenzij het zeepijl in uh, één keer omhoog gaat. Uh, Oké, okay. ja, ik wist niet precies... Uh... Uh, waar het was. Dus ik dacht nog, misschien ben je wel uh, versopen of zo, of in ieder geval weggespoeld, maar uh, altijd pech, niet van dat geluk. <laughs> ik we we het één keer een weekje overslaan, maar nee hoor. Maar ja, nee, precies. hoor. <laughs> hey uh, waar gaan we het uh, deze week over hebben? Nou, we hebben een paar uh, leuke onderwerpen. is natuurlijk icecream sandwich nog steeds. Uh, de afgelopen week en de week daarvoor we hebben we een aantal fabrikanten laten weten van wat gaan we doen met onze tablets. Veel gebruikers willen natuurlijk weten van uh, Krijgt mijn tablet een Android 4.0 update? <laughs> en uh, daarnaast gaan we kijken naar budget tablets. Moet je dat wel of niet doen? En Apple heeft natuurlijk weer een mooi patent gekregen op een slider functie. Slider to, un slide to unlock functie. Ja. Yeah. En daarnaast kijken we even naar de toekomst van tablets. En wellicht dat Ubuntu ook in die toekomst zit. Aha. Oké, okay, cool. En uh, waar gaan we mee beginnen? Uh, budget tablets. Ik heb... Uh, Toevallig, uh, vorige week kwam ik langs een review van de Consumentenbond. Ja, die hadden vijf budgettablets onder elkaar gezet, naast elkaar gezet. En, uh, zoals de Jalvik en de Polaroid en de Hema tablets. Echte budgettablets van, van 70 euro tot 150 euro maximaal, geloof ik. Okay. En die hadden uh, een hele korte review gemaakt... En eigenlijk alleen maar de conclusie opgeschreven van koop geen budget tablet, spaar uh, verder voor 200, 300 euro meer heb je een uh, iPad of een uh, Samsung Galaxy Tab. En dat vond ik zo kortzichtig. Dus heb ik toen, is, is dat dan het bekende probleem dat uh, Apple met de iPad de definitie voor tablet heeft gemaakt? Ja, ja ze vergelijken wel alles met de iPad. Ze zeggen zo van, ja, de schermbediening gaat niet zo soepel als met de iPad. Ja, dat is ook kortzichtig. Oké, okay, dus dat, dat is dus zeg maar het bekende probleem dat... Uh, Iets wat niet een iPad is, kan ook nog steeds wel een tablet zijn. Maar mensen denken altijd van... een tablet moet gewoon zo werken als een iPad. Precies, en, en dat vind ik veel te kortzichtig. Zeker van een consumentenbond. Kijk, als, als mensen dat zelf denken, oké, okay, fine. Maar niet uh, zo'n groot adviesorgaan die dat dan even zomaar even opschrijft. Dat vind ik niet kunnen. Oké, okay, en... Uh, um, oké, okay, dus dat waren, was een HEMA-tablet. Daar heb ik nooit van gehoord, joh. Nee, en blijkbaar bij de HEMA, kun je hem kopen. Dan hmm. <laughs> HEMA hier in de buurt. zoals eens kijken. Nee, ik ging kijken, uh, Oké, okay, maar, maar goed, wat was dan jouw grootste probleem, los van die iPad-vergelijking? Is het nou, wel de moeite waard? Nou, het grootste probleem is, kijk, het waren een aantal argumenten die zij noemden. Zo zeiden ze bijvoorbeeld, ja, de opslagcapaciteit van een budgettablet is vaak maar 4 of 8 gigabyte. Maar dat kun je uitbreiden middels een SD-kaart. De iPad heeft 16, 32 of 64 gig. Ja, dat vind ik toch geen nadeel? Je betaalt, ja. toch, je betaalt toch ook niet voor 64 gig? En je kan ja, het dat, uitbreiden. Dat is zo'n onzin. Ja, en de bediening gaat iets soepeler, de batterij gaat iets langer mee. Ja, boeien, boeien, boeien, boeien. Het is 80 euro. Mijn probleem is dat een budget tablet heel goed aan te schaffen is en heel goed te doen is wanneer je uh, juist hebt voor jezelf wat je verwachtingen zijn. En dat je die ook bijstelt aan, naar de prijs. Als je, yeah. je van tevoren even inleest in wat de budget tablet te bieden heeft, en in budget tablets in het algemeen, want je krijgt bijvoorbeeld Android 2.2, geen 3.0. Als je dat van tevoren goed realiseert wat je wel en wat je niet krijgt, is een budget tablet voor bepaalde doeleinden gewoon een perfecte tablet. Wil jij iets voor je kinderen voor onderweg op vakantie hebben? Wil jij uh, zo nu en dan op de bank even uh, je mailtje lezen of, of je agenda bijwerken? Of, of een applicatie of een game spelen? Noem maar op, is het perfect voor? Waarom kan dat niet? Ik vind het zo'n onzin om dan te zeggen, voor elk doel wat je wat je tablet voor wil gebruiken, heb je een iPad of een Galaxy Tab nodig. vind ik zo'n onzin. Oké, okay, en um, uh, wat, Want 2.2, dat is dus geen, niet eens gingerbread. Ja, zo, het was 2.3 bij de meest, toch? Sommigen hadden ook 2.2. Ja. Oké, okay, uh, maar goed. Uh, uh, misschien moet je het misschien een beetje vergelijken met. Een, een, een luxe sedan, zeg maar een Jaguar of wat dan ook. Uh -huh. En een Skoda sedan. Het zijn alle twee sedan's, het zijn alle twee auto's. Uh -huh. Maar de een is wat sneller bij de 100. En die heeft wat luxere hè, dashboard en dat soort dingen. Ja. Zeg maar de iPad. En het is de Skoda overigens is dat een mooie auto. Maar uh -huh. eh, weet ik een gekopere sedan. Die is iets minder snel op de 100 en heeft een plastic dashboard in plaats van uh, eikenhout ja, of wat dan Maar, dat, maar als jij zo'n, uh, misschien is zo dan uh, Skoda misschien het verkeerde, bijvoorbeeld een Dacia of zo. Dat is dan nog goedkoper. Uh, dat, als, als je die koopt dan weet je, dan weet je dat. Je weet dat je 6.000, 7.000 euro voor een auto betaalt. Ja, ja. En je weet dat die auto niet 180 kan. En waarschijnlijk al bij de 110 begint te, te hikken. Um, ja. ja. Da da daarom vind ik het zo lastig en zo makkelijk gezegd van koop geen budget tablet. Ik denk, uh, en ik heb ook wat reacties gekregen van mensen die zeggen van, nou ik heb een budget tablet gewoon naast mijn iPad of, of gewoon voor mijn basis uh, dingetjes om een keer te mailen of wat muziek te luisteren in de trein. En dat werkt perfect. Nou ja, dat vind ik ook. Ik vind het zo kortzichtig. Maar oké, okay, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld, want kijk, uh, ik snap best dat het niet zo heel erg is als je iets langer moet wachten dat je op iets drukt en dat soort dingen en dat je browser iets minder snel gaat. Maar hoe is het dan bijvoorbeeld met uh, batterijleven van zo'n apparaat? Want dat is wel natuurlijk best wel belangrijk in een tablet. Uh, ja, goed, dat, dat gaat achteruit. Maar, uh, voor een iPad krijg je 8, 9 uur, of als het niet meer is. En voor een budget tablet krijg je 4 tot 5 uur. Ja, mm -hmm. ja want ik, ik snap wel je argument, hoor. En ik, ik pak ik even op... een snoepje, want ik ga. <laughs> ja, ik hoor het. Ik ja. heb hier van die, uh, heet dat, van die straps als lichaam ja, zijn fietsen, denk ik, voor je. Ik stik een nou in mijn mond, sorry. Oké, okay. maar uh, wat, wat ik wel met, met zoiets heb... Want ik, ik snap wel wat je zegt, hoor. Maar mm -hmm. toch, als je 150 euro uitgeeft aan, aan zo'n ding... Terwijl je voor het dubbele, zeg maar, hè, mm -hmm. uh, misschien wel een vier keer beter apparaat is. Dat is dan, zeg maar, de afweging die je moet maken. Maar is dat zo dat een, een iPad, uh, laat zeggen dat die 5 Meijer kost... Dus dat betaal je drie keer zoveel voor dan voor zo'n uh, zo Hema-tablet. Mm -hmm. um, is die dan ook echt drie keer beter? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Ik heb ze niet naar elkaar gehouden. Maar ik, okay. kijk, het is beter voor uh, mensen bij wie het doel is om... Uh, nou, nee, laat ik het zo zeggen. Als jij de iPad kent, als jij de iPad in je handen hebt gehad... Als jij bekend bent met iOS en je familie of je vrienden hebben het... Mm -hmm. En je gaat dan aan een budget-tablet zitten, dan zal het altijd tegenvallen. Ja, ja. Het is maar ook wat okay. je verwachtingen zijn en wat je ervaringen zijn. Dus, dus jouw advies in deze is meer van... Uh, zoek gewoon heel erg goed uit wat je wil van je apparaat. Ja. En hè, hou er rekening mee dat als je minder uitgeeft dat je minder krijgt. En dat is denk ik een gezonde insteek. Wat ik dan wel graag wil zeggen is... op het moment zou ik iedereen aanraden om even te wachten een paar uh, maanden of twee. Hm. Want er komen natuurlijk uh, de Kindle Fire en zo, er zijn wat meer van dat soort... Uh, ...goedkope tablets aangekondigd de laatste tijd. Ja. Um, en dat is dan natuurlijk dan zeg maar de tweede of derde generatie goedkope tablets. En die zullen misschien toch wel weer de voorsprong pakken... ...op zo'n Jalvik, of waar had je het over, of zo'n HEMA-apparaat. Ja, absoluut. Nou, he, je uh, krijgt ook bijvoorbeeld uh, de Argos-tablets komen eraan. Dat is weer een stapje hoger. Ik zeg niet dat het high-end tablets zijn. Maar uh, die hebben wel Android uh, 3.0 en straks 4.0. Maar die kosten 299 euro of 245 euro. Ja, dan zou ik daar wel voor kiezen in plaats van 150 euro nu aanleggen voor een HEMA-tablet. Ja, ja. En uh, wat mijn stokpaardje een beetje is, want jij zegt Argos. En het eerste wat ik dan denk, die hebben een harde schrijf. Echt. Dan denk ik van joh lol. Maar goed, uh, uh, wat mijn uh, advies meestal is met mensen die tablet of daarover vragen en dat soort dingen. Is gewoon leer gezond met de cloud omgaan. Ik bedoel, mm. niet zo heel veel dingen hebben plaats op je tablet of horen meer op je tablet wat mij betreft. Gebruik een, een, mu een, mu een, muzie een muzieklokker of een documenten-dropbox-achtig uh, ding en uh, Google-rommel en dat soort dingen. Mits je natuurlijk uh, geen problemen mee hebt dat Google je shit leest en dat soort dingen. Dus uh, dat kan natuurlijk met zo'n budget hebben, dat waarschijnlijk ook wel. Ja. Oké, okay, cool. En uh, is er nog kans dat je binnenkort een van die apparaten gaat reviewen? Nou, ik verwacht nog steeds de argos tablets en de, de viewsonic tablets. Die uh, okay. hebben ze mij beloofd, dus ik, uh, ik wacht nog steeds af. Interessant. Um, nou ja, dus uh, de tip blijft, uh, denk goed wat je wil en eet snoepjes niet zo dicht bij de microfoon, want dat hoort iedereen. Ja, sorry, ik kan <laughs> niks doen. Ik heb mijn koptelefoon ja. op. Ik moest er een beetje lachen. Enjoy. Ja, um, uh, nummero dos, ICA, ICS overzicht. Ja, het uh, Android Ice Cream Sandwich, Android 4.0. Wat ik al zei, uh, veel fabrikanten hebben iets laten weten. Ik heb ook een aantal fabrikanten gemaild van wat gaan jullie doen, wat kunnen we verwachten. En om even kort een overzicht te geven. Ik denk dat de, de meeste mensen die dit luisteren wel een tablet zullen hebben of in ieder geval plannen hebben om er een aan te schaffen. Mm -hmm. Uh, even kort overzichtje, dus uh, Android 4.0, aantal verbeteringen, zowel visueel als uh, diep in de software, aantal nieuwe applicaties, mogelijkheden, zonder daarop in te gaan. ASUS heeft aangegeven dat in ieder geval al haar tablets, zoals de Transformer, de Slider en de komende Transformer Prime, allemaal zullen, uiteindelijk zullen beschikken over Android 4.0. Dus dat... Brian wordt niet geleverd met 4.0, toch? Nee, die wordt uh, met 3.2 geleverd, maar die moet binnen een aantal weken uh, 4.0 als update krijgen. <coughs> en daarna zijn de Transformer en de Slider aan de beurt. Overigens ook interessant dat deze week uit het uh, kwartaalverslag van Asus bleek... dat zij voor begin volgend jaar nog twee nieuwe Android-tablets bestaan. Waarschijnlijk de Padfone, dat is die uh, tablet, ja, ja. smartphone erin. En uh, waarschijnlijk een update van de iPad Slider, dat is nog onbekend. En in de tweede helft van het jaar staan twee Windows 8 tablets gepland. Dus Acer uh, komt ook met Windows 8, dat is wel interessant. Oké, okay, maar ga even verder met je lijstje met de uh, Ice Cream Sandwich handel. Oké, okay. uh, Acer heeft ook aangegeven dat haar A500 en A100 tablets, net als de 3G versies, dus de A101 en A501, uitgerust worden met Android 4.0. <coughs> natuurlijk, Samsung uh, die kon natuurlijk niet achterblijven. Dus al de recente Samsung tablets, waaronder ook de Galaxy Note, worden uitgerust met Android 4.0. Kan alleen wat langer duren, omdat Samsung haar eigen TouchWiz-interface helemaal daarop af moet stemmen. Uh, de originele Galaxy Tab krijgt het niet. Oké, okay, wacht even. Nog één keer, want uh, Samsung is het belangrijkste. Mm -hmm. Of in ieder geval, denk ik. of in ieder geval ja, Heel belangrijk. Dus nog één keer, wat, wat gaat Samsung doen? Samsung gaat de update doorvoeren voor alle recente tablets. Dus ja. 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 en 7 Plus. 7.0 Plus, ja, precies. Ja. Um, maar niet voor de ah. Galaxy 7. Niet uh, voor die... de Galaxy 7 die al twee jaar oud is, volgens mij. En, en, was... en ook niet voor die drie maanden oude 10.1V. Uh, ja, dat wou ik <laughs> ook niet zeggen, daar, uh, daar zijn, is men het nog niet over eens. Dus had ik een aantal felle reacties op gehad: van ja, het is toch een Google Experience device. Ja, volgens mij laat Samsung het al maanden liggen, links liggen. Je hebt toch volgens mij duidelijk gezegd: dan gaan we niks meer doen. Ja, nee, volgens mij ook niet. Daar hoeven we niks meer van te verwachten, wat natuurlijk belachelijk, te belachelijk voor is. Ja, dingen kunnen. <coughs> Maar uh, dat uh, zie ik niet snel meer gebeuren. Nee. Oké, okay, uh, en uh, missen we dan nog een, uh, iets van de bekende tablets in Nederland? Nou ja, de Sony Tablet 2 Sony Tablet S. Oh ja. Uh, nou, die krijgen gewoon de Android 4.0, geen probleem. HTC Flyer, die wacht al maanden <laughs> op een Android Honeycomb update. Maar uh, er is nou informatie uitgelekt. Laten we wel eens bestaan uitgelekt. Niet door HTC zelf uh, verspreid. Uh, dat de Android 4.0 update wel naar de Flyer komt. Nou, laten we het hopen voor degenen die een hebben. <laughs> Motorola Zoom, nou ja, de kan bijna niet anders. Die krijgt hem ook natuurlijk. LG, nog niks van gehoord voor de Optimus, Optimus Pad. Want volgens mij is dat ding ook nooit verkocht geweest. Ja, ik, ik heb hem nooit gezien zelf. <laughs> ik ook niet. <laughs> Toshiba AT100, AT200. Nou, de AT100 die is net uh, twee maanden op de markt, geloof ik. En Toshiba laat hem nou al links liggen, Die krijgt geen Android 4.0 update. Maar ook daar weer, uh, volgens mij heeft niemand hem gekocht. Mm hm want uh, de nieuwe, de AT200, staat er aan te komen, een stuk slanker, sneller, noem maar op. Uh, die krijgt wel uh, de Android 4.0 update. En als laatste uh, tablets, de Archos tablets, waar veel interesse in is, merk ik door reacties op de website. Ja, ik zie het ook in Google Plus en zo, allemaal mensen die die, die handel kopen. Ja, die vinden het heel interessant. En het zijn ook interessante tablets, uh, maar die komen dus uh, gegarandeerd met Android 4.0 in de toekomst. Of tenminste, die krijgen de update binnen Oké, okay, nou ja, um, dat is op zich top. Uh, wat ik denk dat het belangrijk is om erbij te zeggen is dat um, volgens mij, als ik het op dit moment beleef, is het voor een smartphone, mm -hmm. de stap naar Ice Cream Sandwich, is groter dan van Honeycomb naar Ice Cream Sandwich. Ik bedoel heel veel van de UI en dat soort dingen komen uit Honeycomb. Um, dus je merkt meer van een geüpdate smartphone, denk ik, dan van van een honeycomb tablet, terwijl die natuurlijk echt wel zijn problemen heeft, die software. Mm -hmm. Maar ik denk dat, de, de, dat het, uh, het verschil tussen, de, tussen gingerbread ice cream sandwich is groter... dan het verschil tussen honeycomb ijscream sandwich, Laat het het maar zeggen. Yep. Dus dat betekent dat ik ook eigenlijk in mijn hoofd dan zo'n soort van brede neer... van, ah, is iets minder belangrijk. Mm -hmm. Maar op zich klinkt uh, het alsof een heleboel... er zijn er eigenlijk maar een paar die niet gaan updaten... Nou, ze moeten dat... ook wel, want tablets zijn nog helemaal niet zo oud, hè? Ja, maar het verbaast me toch, want ik heb van de week met veel interesse een, een, een post zitten lezen van een Amerikaan... die de 18 meest verkochte smartphones, uh, Android-smartphones, naast elkaar heeft gezet. Hmm. En daar heeft hij vergeleken van welke versies draait op welke uh, smartphone en dat soort dingen. Wanneer komen de updates? Hmm. En die resultaten, die waren toch... Uh... In zoverre weet iedereen natuurlijk dat dat, dat, dat heel kut gaat, zeg maar. Met al die differentiatie en die updates. en ja Je zegt het zelf al. De, uh, heel vaak moeten smartphone users veel te lang wachten. Of worden ze niet meer ondersteund. Of uh, bekijk je het HTC Flyer verhaal. Nog voordat het ding verkocht werd, hadden ze het al over honeycomb. En dat ding is nu een jaar oud en zo, weet ik veel. En nog steeds geen honeycomb. Ja. Nou, dat soort problemen dat had je dus ook heel erg met die smartphones. En dan bleek bijvoorbeeld dat 12 van de 18... Uh, uh, ...smartphones, nooit de recente versie heeft gedraaid. Dat zeven van de achttien, twee versies uh, achterlopen. Uh, en allemaal van dat soort statistiekjes, zeg maar. Mm. En dat bijvoorbeeld de Nexus One, de, de, de mm. eerste vlaggenschipmodel, zeg maar. Mm -hmm. Die krijgt ook al geen ice cream sandwich meer, als ik het goed begrijp. Ja, dat en zo. Het is dus nog een, een telefoon die nog geen twee jaar oud is... En die krijgen dus niet het, uh, het, het nieuwe software, of de nieuwe software. En, uh, zonder dat ik het al te veel met iOS wil vergelijken. Dat is natuurlijk wel een heel groot verschil tussen die twee platformen. Dat iOS, um, als die update, dan kan iedereen binnen drie minuten, zeg maar, als die service een beetje stoppen met roken, uh, kunnen ze updaten. En ik zag ook volgens mij van de week of een paar weken terug, wat was dat, dat uh, iOS 5 uitkwam. Een week later of zo was er al 48% van alle beschikbare apparaten die het kunnen draaien. draaiden al op iOS 5. Ja. En weer een week later, 85% of zo. En dat is een heel erg groot verschil als je recente versies gaat vergelijken met Android tablets en Android uh, smartphones. Maar goed, uh, blijft interessant om te volgen natuurlijk. Ja, want Google had toch een tijdje geleden. Ik, ik zou het er even bij moeten pakken hoor. Maar... Gezegd van: uh, ik, wij willen dat in de toekomst afspreken met de hardwarefabrikanten: dat een, een apparaat met Google Software uh, gedurende twee jaar altijd voorzien wordt van de meest recente software. Dat was toch een, een, een belofte die Google uitsprak tijdens, nou ja, ik weet niet meer wat het was, maar volgens mij zes maanden geleden. Maar daar, daar zie ik nog steeds niks van terug. Um, ik, ik, ik, ik kan me dat niet herinneren, die uitspraak, ik weet dat Apple zoiets doet, ja. hè? dat ze zeggen van als je een apparaat koopt dan is, die twee generaties wordt die ondersteund van de software, ja. minimaal. Um, wat, wat je van Google zegt, dat zou zomaar kunnen hoor en dat lijkt me heel verstandig. Want dat is dus het hele idee. Hè? Want je koopt. Het gaat allemaal om die vendor lock in hè? Of in die, om die platform-lock-in. Dus uh, koop, uh, koop een ice cream sandwich of een, uh, een Android-tablet. Koop genoeg apps. En geef zoveel geld uit binnen dat ecosysteem. Dat je niet meer naar iOS gaat. En andersom. Mm -hmm. Dus dan lijkt me, die ondersteuning lijkt me heel erg belangrijk. Zeker als je ziet wat er nu nog gewoon die apparaten kosten. Ik bedoel, het zou het gewoon ook. Ik zou bijvoorbeeld met zo'n 10.1V. Ik zou me ontzettend in mijn zak gescheten voelen als... Uh... Ja, ik ook. Ja, ik zou er echt, ik zou er echt zagrijnig van worden. Ik heb er zelfs een dag gedacht om te kopen toen, joh. Ja. Ik moet je me voorstellen. Mazzeltje dat je het niet hebt gedaan. Ja. ja. Um, nou ja, goed. Uh, Android uh, updates en uh, software en dat soort dingen. Dat is natuurlijk allemaal interessant. Uh, route en dat soort dingen. Dus dat je dan jezelf administratorrechten geeft. Dat je zo'n Cyanogen mod en zelf je updates kan gaan installeren... zonder dat je afhankelijk bent uh, van uh, de fabrikant. Oh. Dat, dat, dat is natuurlijk altijd een optie als je geen geduld hebt, zeg maar. Mm -hmm. En ik vertel je dit nu, omdat we nu even eerst gaan luisteren naar Nick... en die gaat ons deze week vertellen over dealbreken uh, en iOS. Mm -hmm. En volgende week, want hij wou het deze week doen... maar dat ging eventjes allemaal, duurde een beetje te lang. Dus volgende week gaan we over route en Android uh, uh, hebben... En dan kunnen we misschien ook wel even kijken naar Cyanogen Mod. En misschien is het wel leuk dat jij deze week met Nick even contact opneemt. van wat volgens jou de meest verkochte Android-tablets zijn. Misschien kan hij namelijk aan de hand daarvan een beetje de uitleg pakken. Bijvoorbeeld zo'n Asus Transformer of zo, Acer Transformer. Dat soort dingen. En we doen deze week weer een poging om een app-segment op te nemen met Nick. Vorige week heb ik helaas op de verkeerde knoppen gedrukt tijdens de recording en is het helemaal fout gegaan. Als het goed is ben ik weer met Nick verbonden. Goedemiddag. Uh, alles goed, jongen? Ja, hoor. Sorry van vorige, vorige week, man. Wacht, wacht voordat je verder gaat. Controleer even of alles goed is. <laughs> uh, ja, nou, <laughs> op, op, op hoop verzegen. <laughs> Okay, dan. Het ziet er goed uit op dit moment. Dus uh, hopelijk, uh, hopelijk blijft het goed gaan. Maar je hebt gelijk. Ik heb even gekeken en ik heb Skype geüpdate en ik heb de call recorder geüpdate. En als het goed is, uh, uh, hebben we dit keer uh, een resultaat wat ik morgen kan gebruiken. Okay. Nou. Waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, illegale shit. Illegale handel. Uh, nou, handel. No. Oké, okay, ja shit dan, wat jij shit. wil. Maar wat, wat, uh, wat ga je uh, ons verklappen? Uh, we gaan uh, het hebben over routes en jailbreken en dingen die Apple niet wil dat je doet. Oké, okay. nou ja, goed. laten we dan maar beginnen met uh, Apple. Apple. Nou, um... <laughs> wat, uh, wat is jailbreken of uh, waarom zouden mensen dat willen doen? Jailbreken is eigenlijk je systeem openmaken voor uh, toepassingen buiten Apple om. Oké, okay, nou ja, dus ik denk dat iedereen is dat ook wel doet via de App Store. Ja. Yeah. Als je jail krijg je er een uh, Store bij. It's CDA. Ja? Waar je uh, uh, echt systeemtweakjes echt uh, op, op, op hogere, hoger niveau zeg maar, apps kan installeren. Die apps kunnen bijvoorbeeld iets doen met je mail of met je safari. Dus een, uh, een, een tweak waarmee je, waarmee je meer dan negen tabs kan hebben in Safari. Bijvoorbeeld. Okay. En, uh, je kan ook een programma installeren wat heet iFile, waarmee je uh, USB-stickjes kan lezen. Oké. Okay. Het is heel gaaf. Als je een camera connection kit hebt... Oké, okay, heb je... ja die heb ik. Dat is zo'n zo, zo wit blokje wat je aan je iPad doet, of aan yeah. je iPhone. Er zit een USB-aansluiting op. Ja. Yeah. Als je daar een, uh, een USB-stick maar aansluit en je hebt iFile. Ja. Yeah. Verschijnt aan de linkerkant, verschijnt dan geheugen scheef. Oh nice. En dan kun je zo bestanden de op- en de halen. Kan ik dan ook vanaf een USB-stick uh, mijn iPad in Ubuntu boeten? <laughs> Nee, helaas. Boe. <laughs> nou, wat, dan, uh, wat je dan bijvoorbeeld kan doen is uh, documenten in pages tikken. Ja? Yeah? En die dan op je USB-stick zetten. Hmm. Ja, maar er, er zijn al heel veel. In pages bijvoorbeeld zijn er al veel mogelijkheden voor. Het is toch meer ja, voor? Nee, bij, bij mij op school is het meer van: als je een proefwerk hebt gemaakt, moet je hem uitprinten. Ja? Yeah? Dan is dat wel heel handig. Oh, Oké. Okay. Want dan heb je een proefwerk gemaakt of wat. Dan ga je eventjes naar en dan zet je hem eventjes op de USB-stick. Mee op de computers van school kan uitprinten. Oh ja, dat begrijp ik. Dus jij hebt eigenlijk echt een goede reden om je iPad getheopreed te hebben. Ja, ik wel. Oké, okay, oké. Okay. Uh, want uh, de meeste dingen, hè, dat, dat, dat zeg ik meestal. Uh, ja. toen, toen, zeker iPhone 1 en toen 3G en 3GS en zo. Toen waren er nog best wel veel goede redenen om je iPod of iPhone of wat dan ook, uh, te dealbreken. Yeah. Omdat je dan betere notificaties en weet ik veel. al dat soort logscreen en uh, yeah. uh, quick toggle van SB settings en dat soort dingen. <laughs> uh, maar dat ik mis SB settings nog wel, maar uh, in principe in iOS 5 is het meeste wel geregeld, toch? Of ja, niet? ja, je hebt uh, de notification oh. center, heb je uh, je hebt um... Je hebt verbeterde mail, je hebt een, uh, in de lock screen wat je notificaties Ja, op. nee, maar wat ik bedoel is inderdaad dat, dat de, de, echt de, de meest ja. gebruikte redenen, die zijn Klopt. een beetje aangepast. Maar zoals jij zegt, voor zo'n iFile dingen is het bijvoorbeeld wel handig. En kan ja. ik er nog meer met die camera connection kit? Uh, ja, en daar hoef je niet eens gedjilbrake voor te zijn. Dat is heel leuk. Okay. Als je nog een uh, USB toetsen wat gaat liggen, um, sluit je ja. die maar... Ja, sluit je die mooi aan op je camera connection kit. Ja, het ziet er heel veel uit, ik weet het. <laughs> ik zit niet op te lachen hier, een nice setup. Oké, okay, ja. Yeah. Die sluit je aan op je camera connection kit. En die camera connection kit doe je dan weer in je iPad. Dat is trouwens wel doop, zeg, dat ga ik doen. Oh, <laughs> weet je wat, ik, ik moet, nee, maar die zijn natuurlijk niet USB. Toen had je nog zo'n R52 aansluiting of zo, maar ik wil dan ja. zo'n... Zo'n oud IBM toetsenbord, weet je wel. Dan <laughs> maak ik er gewoon een gleuf in. De, in, de, in de, er is zo'n grote plastic hoes om die toetsenbord. Daar kan je wel een hoes van maken, zeg maar. Maak ik gleuf in. Dan ga je met zo'n zo toetsenbord. Je, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, en dan kan je zo op je iPad tikken. Maar dat als, je is na, natuurlijk... als je nou echt baas bent, dan, dan pak je echt zo'n heel oud uh, PS2 toetsenbord. Yeah. Zet je daar zo'n convertertje tussen en sluit yeah. je die aan op je iPad. Dat ga ik doen, denk ik. Dat is super gaaf. <laughs> ja, dat ga ik wel doen. Dan ga ik gewoon ergens uh, koffie drinken in de kroegje of zo. Dan ga ik zo met dat ding zitten kijken. Dan ga ik filmen wat mensen denken. Well, dat is ja. wat voor mijn goal. <laughs> Oké, okay, neem maar wel handig op zich voor uh, ja. die ene keer dat je computer kapot is. En je wilt toch snel tieten <laughs> of zo. Ja, ik snap wel dat het geinig is. Ik vind zo'n Bluetooth best wel handig. En ik ja. heb ook zo eentje met zo'n kredel uh, erin, zeg maar, van, van Apple. Maar dat gebruik ik eigenlijk nooit, dat is wel irritant, want die kan je namelijk hem alleen maar rechtop zetten en je kan hem niet omkeren. Nee. En uh, ja, ik, ik vind het niet heel erg handig, maar ik kan me voorstellen dat misschien is het wel leuk. Maar dat uh, geeft wel mo extra mogelijkheden aan de camera connection kit. Kun je dan ook een USB harde schijf aansluiten dan? Als, die, uh, als je die harde schijf uh, ook nog op externe voeding aansluit wel. Want ik heb het geprobeerd met zo'n klein externe harde schijfje die geen voeding nodig heeft. Maar, en ik heb het ook eens trouwens geprobeerd met een Sandis Cruiser, dus als je ook zo'n USB-stick hebt, dan nee. heb je pech. Want ah. dat's, dat's, die vraagt te veel stroom. Oh, Oké, okay. dus hij mag geen stroom van je, van je iPad vragen? Niet te veel, tenminste. Ik heb een uh, daan elek dingetje geprobeerd. Ja, uh, maar dat is wel typisch Apple hoor, dat ze zeggen van nou, uh, <laughs> dat gaat dus niet gebeuren. Oké, okay, ja. maar uh, jailbreaker, niet jailbreaker, maar waar moeten mensen informatie zoeken als ze daar meer over willen weten? Ehm. Um, ja. Yeah. Heb jij daar st stukjes over geschreven op touchapps? Uh, ik heb een stukje geschreven over route. Over route, oké. Okay. Maar wat is de beste website om uh, jailbreak informatie te, te vinden? Um, ja, dan zal ik toch gewoon goed rondzoeken op Google. Jailbreaks.me is volgens mij een goeie. En je moet uh, zoeken Als je op... wil weten of je kan jailbreken, yeah? is jailbreak-me.info heel handig. Oké. Okay. Dan kun je precies selecteren van ik heb die iPhone. Uh, ik heb een iPhone met uh, die generatie. Ja, dat snap ik ik. Heb Die baseband. Ik heb die, uh, dat OS op mijn computer staan. En ik heb uh, die baseband en zo. Allemaal, allemaal informatie geven dan. En dan laten zien van ja, je kan jailbreken met dat programma. En, en, je, je, en je kan oh, googelen op iPhonedev.blogspot of zo. En dan krijg je vanzelf die ene. Oh, ja. Blogspot. Uh, blog van, van die, ja, ik weet niet precies wat die URL is, maar dat kan je haast niet missen iPhone-dev.org, dacht ik maar. Oh, oké. Okay. Nou ja, Sorry. goed, daar, daar vind je genoeg informatie. en Want we moeten het er wel al... Het zal weer zijn alweer lang aan de telefoon. <laughs> uh, stel, vertel snel nou ook nog even wat de mogelijkheden zijn voor Android. Misschien hebben we het dan volgende week wat langer over nog. Nou, net zoals bij de iPhone uh, kun je uh, routen. Ja, yeah. het heet anders. Maar bij de iPhone heet het jailbreken. En bij de Android heet het routen. Omdat je vooral uh, bij, bij de Android uh, gaat het om de route toegang. Je administrator toegang, zeg maar. Ja, je kan echt bij de systeembestanden gaan klooien en zo. Ja, en, want uh, Android ah. laat jou in principe al toe om, om andere ja. software te installeren als je dat vinkje zet natuurlijk bij de settings. Klopt, het is een vrij geavanceerd. en uh, Met uh, root toegang, wat je telefoon is, zeg maar nog geavanceerder, je kan uh, applicaties installeren die bijvoorbeeld je, die je processor overklokken. Ja, ja, dat soort dingen. dat laat het je trouwens niet aan, want je batterij is dan een rete snel leeg. Ja, <laughs> ja dat heb ik al vaker gehoord inderdaad ja, ja precies want je kan dus bij Android kan je eigenlijk out of the box zeg maar al hem zo instellen dat je ja. van allerlei bronnen kan installeren maar dan kunnen ja, er is. nog niet systeembestanden aangepast worden en op Tot. het moment dat je root access hebt of access uh, en dan ben je dus administrator, zeg maar en dan mag je eigenlijk alle bestanden overschrijven of Klopt. een andere vorm geven whatever en dan uh, heb je meer mogelijkheden maar dat is nog best wel lastig toch um, ja het is een beetje het ligt er een beetje aan welke telefoon je hebt. Voor de meeste telefoons kun je het programma met je uh, Super One Click gebruiken. Oh, dat kan je gewoon installeren via Android Market en dan. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Helaas. En de wat, wat moet ik dan doen? Het is een appje op je computer. Die download je naar je computer. Ja, heeft het ook op Mac? Um, helaas. Het is een extra bestandje. Ah, oké. Okay, ja, dus dan moet je een Windows hebben. Ja, Windows. <laughs> en oké, okay, nou, dan heb ik het bestandje en dan kan je via USB ja, aansluiten en dan moet je dan. Klein dingetje doen en dan wil ik je nu eigenlijk even uitleggen. Yeah. Ja. Uh, voordat je überhaupt begint daaraan, yeah. pak je je Android-telefoon en dan ga je naar je instellingen. Dus dat is meestal vanuit je homescreen, menu, instellingen. Dan ga je naar. Uh, moet ik zelf even kijken? Uh, uh, oh, waar was dat, Oh, wat erg. <laughs> Op, opeens is dat helikoptergeluid trouwens weg waar we net over zaten te klagen. Dat ligt dus gewoon aan Skype. Oké, okay, ja. Nou. Nee, toch? Nou, ik kan, he ik kan het even niet vinden, maar dan moet je dus uh, ergens een vinkje aanvinken van... Ja. Um, een vinkje aanvinken. Zullen we anders het gewoon uh, android dat tot volgende week bewaren? Zullen we dat voor de volgende week doen, ja. Oké, okay, dan hebben we deze week over uh, <laughs> uh, iOS-dealbreken gehad, beperkt. <laughs> okay. En volgende week doen we dan even Android. <laughs> Dankjewel, Nick. Yo. Yo. Dus komt Nick. Zo, dus volgende week meer uh, van Nick. En uh, dit was dus even een beperkte uitleg over jailbreken. Altijd lachen. En uh, van iOS kunnen we verder weer naar Apple. Want er staat op nummer drie hier op de lijst de patent op de slider van Apple. Ja, dat, daar kwam vorige week het nieuws over van Apple heeft uh, een... Uh, nou ja, het is geen nieuw patent eigenlijk. Het is meer een vernieuwd of een verbreed patent. Op uh, de slide-to-unlock functie, dat is zeg maar, ja, iedereen weet het wel: als je je iPad of je iPhone uh, unlockt, dan moet je met een slider naar rechts trekken en dan uh, unlock je scherm. Mm -hmm. Nou, daar hebben ze een patent op gekregen, eigenlijk op alles op alle manieren om je scherm met een touchscreen te unlocken: mm. over een gewenst pad of over een voor, vooraf bepaald pad. Bewegen. Dat is heel belangrijk, Van één element. Uh, en nou ja, dat komt aardig overeen met de belangrijkste manier waarop uh, in Android, uh, en dan volgens mij vooral een uh, unlocked wordt. En dat is ja. voor mij wel weer verrassend dat Apple dit weer toegewezen krijgt. Ja, wat, wat heel belangrijk is van dit patent, zeg maar, is dat het over een voorgedefinieerd pad gaat. Ja, of dus... gewenst, hè? Uh, hoe bedoel je gewenst? Nou, gewenst is dat. Uh... Dat je zeg maar, bij honeycomb, uh, kun, je, kun je ook naar links of naar rechts trekken. Om, om... Ja, maar dan is het van middelste cirkel naar buitenste cirkel. Dat is in principe, volgens mij valt dat dan onder de okay. voorgedefineerd pad. Maar bijvoorbeeld met uh, uh, die, ja, hoe noem je dat? Niet die pin-on-luck, maar met, met al die stippeltjes, zeg maar. zo'n is een grid van negen uh, uh, dingetjes die je, op, je uh, op Android hebt. Dat je zelf je vorm in kan stellen, zeg maar, welke... Uh, welke hoe noem je dat? Welk figuur je sleept over het scherm om te unlocken? Ja. Dat is dus geen voorgedefinieerd pad. Want dat wordt dus gedefinieerd door de gebruiker. En dat zou dan daarbuiten vallen. Los van het feit dat het uh, in principe niet zo fan ben dat ze dat patent hebben toegewezen. Maar er is vrij makkelijk omheen te werken in dit geval, denk ik, voor Android. Dus daar is het probleem, denk ik, niet super groot. En misschien is dat ook wel de reden dat we. ...zo'n uh, slechte demo zagen... ...maar wel nieuwe manieren zagen... ...in Ice Cream Sandwich... Uh, ...om dat ding te onlokken... ...bijvoorbeeld uh, facial recognition... ...en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat is dus denk ik... ...de manier waarop ze eromheen gaan werken... ...want er zijn wel wat geruchten geweest... ...dat er allemaal rekening is gehouden... ...met de huidige patentstrijd. Uh, en het lijkt me ook logisch... ...als je aan een nieuwe software werkt... ...dan probeer je natuurlijk in ieder geval de dingen te voorkomen... ...waardoor je nu in de problemen bent, lijkt me... Ik zit nog even terug te lezen hoor, want ik, ik, ik las onder andere bij Tweakers dat, dat het wel vergaander was. Dat, dat ook bijvoorbeeld zo'n manier die jij net noemde voor Honeycomb, uh, dat, het, dat het toch wel onder het patent zou kunnen vallen omdat het een gewenst pad is. En dan wel door de gebruiker bepaald, maar het is wel een bepaald pad dat je volgt. Want dat was het, de hele toevoeging. Je had al een voorgedefinieerd pad, dat was de originele en dat patent. mag het niet, zeg maar. Ja, maar eh, dat maar dat man, was het originele man, patent. Dat was al in 2009 toegewezen. En daar kwam nu het gewenste pad bij in 2011. Er staat hier: in februari verleend patent dat in 2005 werd ingediend. Uh, ja, daar komt nu het gewenste pad bij. En Het gewenste band is, de pad is veel uh, omvangrijker en veel breder. Uh, en heeft eigenlijk betrekking op alle soorten touchscreens en een beweging... waarbij elk gewenst pad kan worden gevolgd. Hmm. Nou, ik, ik heb het uh, zelfs altijd uh, redelijk gevolgd, zeg maar. Want dit soort ja, ja, dingen ja, vind ja. ik altijd interessant. Zoals ik het begrijp, en ik kan het rustig verkeerd hebben... Uh, is er in zoverre makkelijk omheen te werken voor Android... op het moment dat ze de gebruiker... zeg maar de eerste keer dat je je, je, je Android-ding aanzet... je tablet of je smartphone... en dat ze daar zeggen van, joh... Uh, hoe wil je dat ding unlocken? Mm -hmm. Dan is dus gebruiker gedefinieerd. Dan zeg je een S of whatever. En ja, dan, dan kom je er omheen. Dat is zoals ik het begrijp. Een beetje zoals uh, Windows 8 dat uh, doet. Nou, en dat is dus wat ik wou zeggen. Want dat is een, die hebben ook een patent toegewezen gekregen. En dat is een lelijker patent. Of in ieder geval, denk ik, een lastiger patent. Omdat die hebben toegewezen gekregen... is het sliden van afzijkanten... ...en vanaf de bovenkant. Dus uh, toen wij dat filmpje bijvoorbeeld maakten over Windows 8... Ja. ...heb je toch dat lockscherm... ...en die moet je dan toch van onder naar boven weggooien, zeg maar... ...of omhoog slepen. Ja. Of naar links of naar rechts of whatever. Ja. En daar hebben ze een patent op gekregen. Okay. En dat schijnt... En dat, Ik vind het heel moeilijk altijd... ...omdat Microsoft niet, niet dat Apple super duidelijk is in zijn patenten... ...maar ja, er zijn in ieder geval genoeg websites die er allemaal over schrijven... ...en die dingen napluizen en op... De, de documenten online zetten, zodat je het zelf kan lezen wat Apple ervan zegt, zeg maar. Mm -hmm. uh, bij Microsoft is dat wat lastiger. Maar dat uh, kunnen we volgende week, kan ik daar even wat onderzoek naar doen. Maar dat schijnt een, een enger patent te zijn. En laten we niet vergeten dat Microsoft, die is geval ontzettend goed in uh, fabrikanten onder druk zetten om een, om een deal te maken met uh, Oh, want dat patent, kan ik me daar, is, is dat ongeveer zoiets als als je het notificatiescherm van Apple van boven, boven naar beneden uh, sluit? Nou, wat ik zeg, uh, ik vind het heel moeilijk om... om oh, ik wil het misschien liever volgende week op okay. geven, want dan heb ik het waarschijnlijk verkeerd als ik het nu zeg. Maar zoals ik het he heel snel heb gehoord en gelezen en begrepen, is dat zij een patent hebben om vanaf de zijkanten, dus dat je vanaf de bessel, zeg maar, zo'n rand op je ding, mm -hmm. uh, uh, de besturing regelt. Oké. Okay. En of het nou per se over een unlock of over een hele gebruikersinterface gaat. Volgens mij gaat het deels om een unlock, maar ook om een gebruikersinterface. En dan moet je vooral voorstellen bijvoorbeeld de playbook. Die heeft toch zo'n functie dat je hè, van boven naar beneden kan swipen vanaf de bezel en dat soort dingen. Ja, ja. Daar, daar zit volgens mij het probleem. Maar uh, okay. lastig, lastig. En ik weet bijvoorbeeld niet hoe dat zich vertaalt naar ice cream sandwich. Want aangezien... Die niet de bezel gebruikt, zeg maar, maar meer die, die knoppen die gewoon in je beeld staan. Maar ja, die zijn persistent en dat soort dingen. Dus ik weet niet wat die nuances zijn. Dus zou ik kijken of ik daar volgende week wat meer over weet. Maar dat is in ieder geval wel interessant om in de gaten te houden. En niet in de laatste plaats, omdat Microsoft dus al, uh, zoals Google het noemt, al die fabrikanten afperst. Ja, precies. Ja, ja, ja. Overigens vind ik onzin hoor dat Google dat zo noemt. Uh, Google, uh, ik, vind, ik ben nog steeds fan hoor van Android, maar ze moeten echt kappen met huilen en er onderdruk on spelen. Want Android die heeft gewoon een heleboel dingen gejat en dat is ook prima hoor. Dat kan in zit me allemaal geen fuck als mensen dingen stelen, maar ze moeten niet doen alsof, uh, uh, alsof het niet zo is. Weet je, dat Java-zaak en dat soort, uh, dat soort vragen en, en dat soort situaties word ik allemaal een klein beetje ibelig van en. Kennelijk zijn we, sta ik er niet alleen in, want die fabrikanten zoals een Samsung en een ATC, dat zijn geen koekenbakkers. Hè? Ik bedoel, die, die sluiten die deals met Microsoft waarschijnlijk omdat ze ook inzien dat ze weinig andere keuze hebben. Mm -hmm. En dat op zichzelf is dus al het bewijs dat, dat daar frictie zit, zeg maar, tussen wat Google zegt en wat uh, de rest van de technologie-industrie als in fabrikanten en Apple, Microsoft, Oracle, uh, de boekindustrie, de filmindustrie, de muziekindustrie, wat die ervan denken. Dus het is wel leuk dat je altijd zegt dat je zielig bent. Maar als iedereen zegt dat je een beetje een zak bent, misschien moet je dan ook wel eens een keer naar jezelf kijken. Precies. Toch? En hetzelfde geldt voor andere bedrijven Voor Apple zijn ook honden en uh, ik bedoel, het zijn allemaal, allemaal tarts natuurlijk. Maar goed, uh, Google ook. Um, ja, eigenlijk is dat wel een leuk berichtje natuurlijk naar ons, uh, ons discussiepunt, zeg maar. Nummer 4, maar uh, daar staat de toekomst van Telekom Tablets. Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst eventjes uh, nummer 5 behandelen. Zodat we nummer 4 wat meer aandacht kunnen geven. En uh, nummer 5 hebben we het niet zo lang over, denk ik. Want het gaat over Ubuntu. Ja, daar uh, dook van de week het nieuws op. Uh, dat, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, de, van Canonical, de uh, oprichter. Beetje ja ik weet wie je bedoelt maar ik, ik zit op die tablet okay. dus ik, niet zo handig dan in ieder geval die heeft aangegeven van uh, we gaan in de toekomst naar de tablets en de smartphones uh, ja. en naar de smart TV zelfs ze willen eigenlijk net zo'n beetje als uh, als Android uh, wat inmiddels ook op TV's te verkrijgen is uh, veel breder gaan um, um, eigenlijk, nou, eigenlijk meer zelfs als als Windows 8, wat eigenlijk een compleet platform moet worden voor voor zowel mobiele apparatuur als vaste apparatuur um, moet het, moet het overal op gaan verschijnen. Uh, er is nog ni niks bekend qua details en dergelijke. Het moet ergens in 2014 op de markt komen. Uh, maar jij hebt ben, er al wat ervaring mee. Ja, 2014, ja. Allemaal magisch, hè. Dat is nog lang. <laughs> um, nou, ja, God, Ubuntu, dat ken ik een beetje. Linux ken ik een beetje. Uh, niet, niet genoeg om daar wat zinnigs over te zeggen. Uh, los van het feit dat ze sinds kort Unity gebruiken. Een soort gebruikersinterface. Mm -hmm. Um, en dat zou zich dan waarschijnlijk een soort Unity voor tablets, Unity voor smartphones Unity voor desktops en Unity voor uh, hoe noem je dat? TV um, hoe dat er allemaal uit gaat zien dat weet volgens mij nog niemand, dat weet Linux zelf in ieder geval Canonical zelf nog niet uh, op dit moment denk ik uh, in, in principe vind ik het wel een interessante ontwikkeling want je uh, nie, moet niet vergeten dat, dat Android is Linux mm -hmm. En dus het is dus ik eh, bedoel, de, de Linux uh, doet het in dat opzicht heel erg goed Mensen denken nog steeds dat ze de wereld uh, niet kunnen veroveren, omdat we ze niet op desktops tegenkomen. Maar op een heleboel dingen zijn ze wel te vinden. En in, in dat opzicht doet Linux het als, als verzamelnaam natuurlijk heel erg goed. Um, en wat ik volgens mij begrijp van dingen als Canonical en Ubuntu, dat soort uh, pakketten. Die hebben, um, van die hoe noem je dat? Die zijn indentified of zo. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar... Uh, over patentstrijd, omdat er uh, zijn al afspraken over van waar ze elkaar wel en niet op kunnen uh, bestoken. Bijvoorbeeld Apple versus uh, Linux, uh, laat we het zo maar eventjes noemen. Uh -huh. En Microsoft versus Linux en Oracle. Zo Zoals ik het begrijp hoor. En dat is weer iets wat natuurlijk in de komende jaren duidelijker gaat worden, hoe het nou precies zit. Maar het is natuurlijk niet uh, uh, um, heel raar als je op een gegeven moment dus een situatie krijgt dat uh, Canonical, hè, dat zijn de, de, de organisatie erachter, zeg maar achter Ubuntu, dat die op een gegeven moment naar een HTC of naar een Samsung stappen en zeggen van hé, hey, uh, kijk eens, we hebben ook een, een mobiel uh, OS en uh, we, we zijn wat veiliger uh, uh, in die patentstrijd. En omdat we ook twee jaar later zijn begonnen hebben we de eerste hordes waarvan we weten... dat we daar niet op ons bek moeten gaan zeg maar, met uh, patentfouten en dat soort dingen... of hè, uh, uh, code stelen van een ander of wat, wat dan ook. Uh, dat hebben wij kunnen voorkomen. Plus we hebben die basis uh, uh, dat, je al, dat er al afgesproken is... dat op deze situaties kunnen we elkaar niet, uh, niet aanklagen... of niet voor het gerecht dagen. Mm -hmm. uh, en gratis hebben. Uh, ik bedoel, hè, dat is Linux, die kunnen het niet verkopen... Dus die kunnen het gratis krijgen. Net zoals Android het wel gratis aangeeft. Of uh, weggeeft. Maar dat is dus al lang niet meer gratis. Want je kan op dit moment gewoon. Voor, in ieder geval voor, voor al die fabrikanten die al deals hebben met, uh, met Microsoft. En dat soort uh, situaties. Ja. Kan je Android gewoon niet van gratis meer noemen. Dat is, dat is heel jammer. Maar dat is gewoon niet gratis op het moment meer. Dus dan is het dus een gratis alternatief tegenover een betaald alternatief. Uh, plus dat... Uh, ...Google gewoon Motorola gekocht heeft... ...en ik weet dat een heleboel Googlers... ...en uh, FanDroids en dat soort dingen zeggen... Oh, dat wordt op, uh, ...op armlengte wordt dat gerund en zo... ...dat is natuurlijk gewoon bullshit... Uh, ...je hoeft maar één keer een situatie voor te komen... ...dat, Android, of, dat Motorola uh, sneller een update heeft... ...of een iets betere hardware of wat dan ook... ...en, uh, en, en HTC en dat soort dingen... ...die zijn dan met scheve bekken te kijken... ...naar, van, uh, naar Motorola of naar Google-Rola... ...hoe je dat ook wil noemen... Mm -hmm. En ja, dat gaat echt niet meespelen. En uh, op zich is het wel interessant om even naar terug te pakken. Toen Google Motorola kocht. Toen was er eigenlijk was Bada en Migo en Tizen. Of weet ik veel, dat is ongeveer hetzelfde. En uh, Windows Phone en dat soort dingen. Was eigenlijk op dat moment al wekenlang of maandenlang dood. Als in de zin van niemand heeft het er meer over. Er komen geen persberichten. Er komen geen nieuwtjes. En, en dat soort dingen meer vanuit. Die kampen, zeg maar. Zeker als je het koppelt aan fabrikanten. Uh, en na die Google-Rola-deal is er toch een heleboel meer over Bada gekomen weer... en over Tizen en over Windows Phone en Windows 8 en dat soort dingen. En je ziet er toch dat die fabrikanten daar meer dan open voor, zijn, voor staan om, om het te proberen. HTC die verkoopt echt ieder mobiel platform wat ze maar kunnen verzinnen. Mm -hmm. uh, Samsung in principe ook, behalve dan dat ze natuurlijk ook hun eigen Bada hebben... Uh, en en, en zo, zo, zo heb je wel meer van die situaties. Dus <coughs> ja, ik, ik weet niet of, uh, uh, of Google nou precies zijn zin heeft gekregen. Zeg maar dat mensen echt geloven, dat, uh, of fabrikanten zeker, hè, hun partners echt geloven dat dat nou zo'n goede deal is voor, voor, voor het ecosysteem. Want wat de grootste reden was om Motorola te kopen, was dat die, die, die patentportfolio. Mm -hmm. En om ze te beschermen tegen. Uh, patent litigation, zeg maar, hè? Die, die strijd. Maar ja, daar hadden we het vorige week al even kort over. Het, het lijkt er wel op dat Google misschien gewoon te laat is. Want als je gewoon al, al die deals ziet met Microsoft en hè, andere dingen, verboden, uh, uh, importverbod, misschien wat er komt op HTC in Amerika en al dat soort onzin. Uh, dan gaat het weer over Apple versus HTC. Maar Google doet toch vrij weinig. Kijk, al die fabrikanten, HTC en, en, en ASUS, ik noem maar een paar, die, die moeten nou aan, aan, aan, aan Microsoft betalen dan om het gebruik. Hè? En, en die krijgen misschien allemaal andere rechtszaken aan hun broek. En, mm -hmm. uh, maar Google die zit eigenlijk een beetje stil, toch? Ik heb niet het gevoel dat zij... Want dat is wel hun, hun, hun winkel. Dat, dat moeten zij verkopen. Als die HTC ja, nee, er ja, niet meer ik... is, als ASUS er niet meer is, kunnen ze ook geen tablets meer verkopen, geen Android meer verkopen. Nou, dat is het ding een beetje. Hè? Het is, op dit moment is het natuurlijk een beetje... patentstrijd bij proxy, zeg maar. Ja, dus we klagen HTC aan... of Samsung aan... in plaats van Google. Maar in principe klag je dus Android aan. Hè? Of, hè? Mm -hmm. Daar komt het op neer. Dus dat is bij proxy, zeg maar. Um, en, te, en toen dat Motorola... die, die Motorola-deal naar voren kwam... was dat om, om het ecosysteem te beschermen. En wat jij zegt, het lijkt erop... alsof ze wel redelijk stil zitten. Want ik zie... Ik heb daar nog geen directe resultaten van gezien. En sterker nog, het lijkt wel een beetje in een stroomversnelling te geraakt te zijn. Zeker als we dus weer kijken naar de Microsoft uh, uh, dingen. Want het is in de laatste vier maanden of zo zijn er gewoon negen deals gesloten. En daarvoor was er al een keer een deal gesloten. Er zijn dus nu tien fabrikanten die gewoon betalen aan Microsoft om Android te mogen gebruiken. En dan zitten we nog steeds met die Oracle-zaak... Nogmaals, die is gewoon heel erg belangrijk. Het gaat gewoon om een heel erg belangrijke zaak. En daar, ook daar lijkt het erop dat, dat Microsoft niet supersterk blijft, of uh, Google niet super sterk staat. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, Apple, die het meest in het nieuws is, zeg maar, als, uh, als aanklager van Android. Maar die in principe uh, tot nu toe het, het, het minst storend is. Of in ieder geval. Hè, uh, het minst bereikt. Die, die heeft allemaal kleine overwinningen, maar nog geen. Uh, klinkende overwinningen dat er munt uitgeslagen wordt, mm -hmm. zeg maar. Yeah. Uh, terwijl dat dus voor, voor Microsoft al wel geldt en voor Oracle al een stap dichterbij zijn dan, dan Apple. Ja, dat, is, dat ligt toch allemaal hartstikke onder vuur. En als je dan inderdaad dan hoort dat Ubuntu of in ieder geval Linux, uh, oh, ja Ubuntu in dit geval, uh, ermee bezig is om ook een stap te gaan maken, dat zijn toch dingen dat je, dat ik denk dat dat voor Samsung en de HTC, Fuse, Sonic en dat soort partijen interessant is om in de gaten te houden. Ja. Absoluut. Dus uh, ja, die toekomst. Uh, ik denk dat een heleboel af gaat hangen van de Oracle-zaak. Mm -hmm. uh, en dus, uh, want dat is, ons, uh, dat is ons laatste discussiepunt: de toekomst van deze situaties. Uh, is lastig. Wat denk jij ervan? Van deze situaties of kijken we nog verder in de toekomst? Nou ja, goed. Uh, Roep maar wat. Nou ja, ik zie, ik zie Android gewoon niet zo snel, niet zo snel verdwijnen... dat ik het zo zeg. Daar, daar valt alweer een oplossing voor te, zoeken, voor te vinden. En Google sluit alweer een, een compromis met uh, wie of wat. Om uh, um, daaronder uit te komen. Uh, wat ik al zeg, het wordt alleen lastig ik, of uh, uh, vreemd... dat Google het nou overlaat aan de fabrikanten zelf... en zichzelf een beetje terugtrekt en focust op zijn eigen problemen. Terwijl dat eigenlijk gewoon hun probleem is... Uh, dat is dan de nabije toekomst, maar in de toekomst, uh, wat ik juist zag uh, uh, van de week, was een, een, een, een uh, video van Microsoft uh, die, die echt, uh, zoals je wel vaker van die video's voorbij ziet komen, heel mooi geanimeerd allemaal. Uh, de toekomst in 2019 was het volgens mij zelfs, alles ze getoond in een video. Vond ik wel heel uh, apart uh, om te zien, het was wel mooi van, ja gaat het er zo echt over vijf jaar, wat is het, vijf, nee, zeven jaar, gaat het er zo echt uitzien, hè, dat je... Uh, rondloopt met, met, met een pasje waarin dan eigenlijk alles op geprojecteerd wordt of uh, getoond wordt of waarmee je iets ik kan tonen in het raam van je auto. Uh, ja, eigenlijk de hele wereld bestaat uit uh, drie of vier tablets die je uh, een beetje in je leven hebt, van die kleine apparaatjes, kleine displays, en daar doe je alles mee en voor de rest is eigenlijk allemaal virtueel. Ja, ja, dat, maar jij, jij herkent je wel in die visie van Microsoft, dat bedoel je te zeggen. Nou ja, ik vind het wel mooi om te zien. Ik zeg niet dat het over zeven jaar zo is. En ik hoop het niet, want uh, ik vind dat het leven nou al zo, zo onpersoonlijk is soms. En met al die uh, uh, hoe je verbonden bent met elkaar is, is naar mijn idee zo onpersoonlijk. En dat klinkt heel erg alsof ik nou al heel oud ben, maar dat ben ik niet. Uh, <lacht> maar dat vind ik wel. Ik, ik kan me gewoon nog herinneren van, van vroeger hè? dat je gewoon uh, met elkaar praatte op een normale manier. En uh, zo nu en dan eens bij elkaar langs ging. Maar. Natuurlijk moet ik daar nou niet over praten aangezien ik niet in Nederland ben. Maar het gebeurt allemaal zoveel over Facebook en over, uh, over een sms'je of over een iMessage berichtje of wat dan ook. Ik snap wel wat je bedoelt. Aan de andere kant denk ik dat, dat, dat, dat je daar een hele interessante discussie over kan voeren of... We juist nu niet veel persoonlijker in contact staan dan, dan ooit tevoren. Ja, dat, dat heb ik ook wel eens gedacht. Ja, is dat zo? Is dat zo? Ja. Dus dat, dat, dat snap ik wel. En dat filmpje, ik, heel stom. Ik heb hem al honderd keer voorbij zien komen deze week. Maar ik had gewoon niet de tijd. Of de, en als ik de tijd had, had ik niet de zin om het te kijken. Dus ik heb het niet <laughs> gezien. Um, maar ik ken die, dat soort filmpjes en het, ook het oudere filmpje van, van, van Microsoft. Dat is altijd wel geinig natuurlijk, dat soort dingen. En, maar ik vraag me op dit moment af, gewoon door wat we het laatste jaar hebben meegemaakt... of dit niet zoiets is als uh, uh, gewoon prior art maken, zeg maar. Dus, dus als je nu allerlei gave systemen bedenkt, zeg maar, heel theoretisch... maak maakt het filmpje... In 2017 is de strijd dan tegen, tegen Google van ja, maar dat ding wat jullie hebben uitgebracht, dat hebben wij bedacht in dat filmpje, la. Ik, ik zie dat echt als een, uh, als, als een hoe heet het, uh, als een goede reden, zeg maar. Of een, uh, het zou zomaar kunnen dat het daarom is, zo'n filmpje. Ja, het zou me niks verbazen. Of in ieder geval dat het wel meespeelt. Hé, hey, ondertussen dat, uh, uh, dat we het zo een beetje de podcast aan het afsluiten zijn, ben ik uh, op, op die iPad een beetje aan het, aan het tikken. En ik zie dat The Verge online is. Oh, vandaag? Ja, hij is uh, vanaf nu online. Tien uh, uh, minuten of zo. En uh, hartstikke, hartstikke grappig natuurlijk. Dus uh, misschien dat is, is dat zeg maar volgende... Voor... De, de opvolger van This is my next. Ja. Dus vanaf nu bestaat This Is My Next niet meer. Daar gaan ze volgens mij nog wel iets doen... maar niet zoals we het kennen. En het lijkt nu veel meer op Engadget, op zeg maar. <laughs> ze zullen het vast niet leuk vinden dat we het zeggen. Niet dat ze naar ons luisteren. maar um, ja, het, het, Vanaf nu is het dus een echte, echte technologie-site... zoals een Gizmodo en een Engadget. En, uh, op die manier wat meer. En het ziet er uh, op dit moment redelijk kek uit. Uh, ik heb nog natuurlijk nog niks gelezen... en nog niet alle posts gezien... Maar uh, het is heel veel met vierkantjes en met boxjes. En, uh... Een beetje een, een, een, een magazine is het echt. Of een krant eigenlijk. Vond ik het een beetje belijken. Ja, de, de, de kleuren en het menu. Aan de andere kant, als je zo de bovenkant ziet met die... Of ja, hoe noemen we dat? Die feature dingen. Hm. Het, het doet mij ook wel redelijk denken aan een gadget. Of... Oh ja, dat, die, die feature slider, absoluut. Oh, wacht. Als je naar beneden schrolt, dan zijn alles dus in vierkantjes. Ja, maar Ja, ik moet denk ik nog een beetje aan wennen. Maar... Uh, Vanaf nu zijn die dus ook voor het Egi bezig. Uh, dus misschien is dat wel interessant. Ik zag het u net voorbij komen. En ik zie dat um, Samsung in Australië eist van Apple dat ze de source code gaan laten zien. Van? Uh, van iOS 5. Want? <laughs> dat, gaat, nou, dat gaat niet gebeuren, weet ik veel. Want uh, kennelijk, uh, even kijken: Show source code, Apple. Samsung. Oh, hoor je me nog? Ja, ja. Ah, ik, ik, ik hoorde mezelf even terug in mijn oor. Even kijken hoor, wat staat hier? Samsung are demanding the source code for iPhone 4S firmware... as well as Apple's agreement with all major Aussie telcos... is uh, Ze willen de, de iPhone 4S daar uh, verbannen, of hoe noem je dat? Hè? Dus die mag dan niet verkocht worden volgens Samsung. Omdat ze ruzie hebben, lala, la la Oh, dat is uh, waar we een paar weken geleden over hadden. Die 3G-patenten volgens mij weer... Uh -huh. uh, en kennelijk uh, zijn er geen Frans voorwaarden in Australië of wat dan ook. Uh, ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Hè? Ik bedoel, uh, Samsung heeft nog nooit uh, zoiets gewonnen tegen, tegenover Apple. En dan lijkt het me al helemaal niet dat de, de source code. Uh, uh, ze kunnen best wel dingen winnen, maar denk ik niet source code. Dus uh, nou goed. Uh, even kijken, is er nog ander groot nieuws? Hebben we iets vergeten deze week? Nee, niet, uh, we hebben het meeste wel behandeld, denk ik. Ja. Wat verwachten we voor volgende week? Ik had zo'n lastige vraag. Ik laat het allemaal maar op me afkomen. Het <laughs> is, dus... uh, is toch wel iets, iets wat, uh, wat, wat, wat, wat cool is de komende is volgende, week. Ja, ja, ja, volgende week, 9 november, dat is volgende week. Ja, dat ja. zou goed kunnen. Ja, de de iPad Transformer Prime wordt gepresenteerd. Dat is, dat is volgende week woensdag, als. Nee, uh, donderdag. Nou, in ieder geval volgende week ja, uh, yeah, dus daar uh, hebben we dan volgende week nog uh, een podcast voor, voordat het überhaupt gebeurt um, pst, pst, pst. nou ja Nokia, ik weet niet of die uh, nee. zijn die deze week al te koop met die, uh, die Lumia, die het telefoon ziet er trouwens wel kek uit wel, wel grappig uit ja, ja zeker, zeker. Ik, vind, ik vind niet zoveel mis mee hoor uh, met, uh, met deze versie van Windows zeker voor mijn um, uh, first smartphone zeg maar mm -hmm. Mijn moeder of zo die zou daar heel goed mee uit kunnen met zo'n soort uh, mobiel. Nou. En ze schijnen ook een stukje goedkoper te zijn. Uh, wat is nog meer interessant komende week? Uh, ja, eigenlijk uh, volgens mij is het, het meest interessante om eventjes uh, 5, 5 november in de gaten te houden. Hè? Wat gaat Anonymous uh, allemaal uitvreten? Re remember, remember, de ja. 5e november, toch? Of ben ik nog gek? Ja, dat is, dat is, dat is van uh, Viva Vendetta. Nou, nah, het is van Guy Fawkes, maar oh. dat dit wordt gebruikt niet voor je daar, van hiervoor. Uh, daar uh, ken ik het weer van, hè? <laughs> ja, precies. Dat, <is> <laughs> dat is ook zo mooi, inderdaad. Een geschiedenis gewoon baseren op, op de meest recente film die je erover gezien hebt. Maar... Ja, ik, ik ben geen geschiedenisvriend man. <laughs> nee, nee, nee. Je, je hebt gelijk. Nee, maar die, die, die, die hebben aangekondigd dat 5 november dat ze een hoop gaan uitvreten. En uh, nou ja, omdat we het nog even een paar minuten hebben voordat we echt uh, de podcast moeten afsluiten... is het misschien wel leuk om even te vertellen... die, hebben, die anonymous lui Die zijn ook een knettergek. Die zijn dus nu gewoon Mexicaanse drugsbazen aan, aan, aan het bedreigen. En uh, het begint nu scary te worden, zeg maar. Want uh, het is natuurlijk allemaal prima als je Paypal en dat soort dingen... Uh, het leven super probeert te maken. Of de FBI, uh, zelfs uh, NSE en weet ik veel. Die hebben in, in ieder geval... Uh, nog de schijn van dit dat ze aan regels moeten houden. Mm -hmm. Natuurlijk zijn de Amerikanen natuurlijk gewoon. Amerika en die houden zich ook niet aan regels. Maar die hebben in ieder geval die schijn dat ze zich aan regels moeten houden. Maar ze, nu zijn ze dus achter die Los Cetas aan. Die schijnt een van hun leden van Anonymous schijnt. Of leden, weet ik veel. ...geaffilieerden of wat uh, Schijnt gekidnapt te zijn. En nu hebben ze gedreigd uh, om. Als hij vrijdag of zaterdag dus nog niet vrijgelaten is. Dan gaan ze alle informatie die ze hebben van Los Cetas. Gaan ze, gaan ze publiceren. Dus wie de leden zijn. Wie geassocieerd wordt. taxichauffeurs die ze altijd ver vervoeren. Uh, politici die, die, die vinger in de pap hebben. politiemensen, Dat soort dingen. En dat schijnen ze nu allemaal uh, te, te willen gaan publiceren. Maar. Los Cetas heeft een paar weken geleden al twee mensen opgehangen aan een brug. Dus gewoon hè, doodgemaakt. Een opgang aan een brug. Met een briefje erop. van Geen gekke dingen op het internet zetten. Uh, dus. Eh, je weet niet hoe dat zit met... Uh, zeker als je zo'n groep hebt als Anonymous... wat zo breed is dat je eh, niemand kan aanwijzen. De, dit lijkt me een, een, een, een onverstandige situatie. <lacht> het heeft wel heel weinig met tablets te maken. Maar ik, ik, ik, ik, zat, ik had het vanochtend zitten lezen. Dus vandaar dat ik er even over het begin. Dit zit een beetje in mijn hoofd. Want wauw, daar uh, kan eigenlijk niks goeds uitkomen... uit die situatie, lijkt mij. Nee, nee, nee. nee. Maar goed, uh, dat, is, dat is natuurlijk andere onzin. Uh, even kijken wat is er nog meer... Nou ja, Kinderfire, of dat is nog twee weken. Heb je er eigenlijk... nou wel een besteld of niet? Nee, nee, nee. nee. Ik probeer nog steeds uh, niet te bestellen. <laughs> okay. Oh, uh, dat, is, dat heb ik helemaal vergeten te vertellen. Blackberry komt met een OS 2. Volgend jaar. over neer. OS 2? Uh, oh, de update. Ja. Ja, nee, ja, goed. Hè, dit, uh, dat kennen we inmiddels wel. En, uh... <laughs> Niemand boeit het kennelijk. <laughs> nee, is... Jou helemaal niet Even kijken. Ja, nee, niet echt. Ja, dus dan, uh, dan, dat is dan eigenlijk al het nieuws voor deze week, hè? Ja. Dan maken we er een eind. Dan. Waar kan ik jou vinden de komende week? Of waar kunnen de luisteraars jou vinden? Op uh, de website tabletsmagazin.nl uh, Twitter Martijn Shell met CH of Google Plus Martijn Shell Oké, okay. nou ik ben Sam van projectkv.co. Uh, je kan me vinden op Google plus Sam Rijver. En dat was hem weer. Tot de volgende week. Yes, tot de volgende week.